De Zuid-Koreaanse delegatie die morgen naar Noord-Korea gaat vliegt na het overleg door naar de VS om de bondgenoten op de hoogte te brengen van wat er is besproken.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 Ook de anti-establishment partij, Vijf Sterren zal waarschijnlijk meer stemmen krijgen. Maar doordat die partij geen lijstverbinding is aangegaan... met andere partijen, zal de zetelwinst waarschijnlijk beperkt blijven. Dat komt door het Italiaanse kiesstelsel. De stembureaus zijn tot 11 uur vanavond open.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 Egypte geeft twee eilandjes definitief aan Saudi-Arabië. Over de onbewoonde eilanden in de Rode Zee was veel te doen. Kitesi verweet president Sisi dat hij de Egyptische soevereiniteit te grabben gooide. Twee rechtbanken deden er tegenstrijdige uitspraken over. Het Egyptische hoge rechtshof heeft nu bepaald dat die vonnissen ongeldig zijn... en dat de eilandjes gewoon kunnen worden overgedragen.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 Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Waar kijk je naar, Luc? Ik zie daar in de verte een hegemus zitten en een rood borstje. En ik hoor de putters en huismussen. Het is uh, een drukte van belang. Achter, ik steek even de microfoon omhoog. En, en een specht. En, en die huismussen, die is, of, nee, zijn, wat, welke wat voor mussen zijn het? Het zijn huismussen. Ja, die ja. zitten hier in het riet, hè? Ja, die, die broeden hier in het riet, in het rietendak... maar ze halen er ook nestmateriaal voor een stukje verderop vandaan. Ja. Ja, voordat u nee, het Riet, huismusicien is Rietbroeder. Ja, het zijn, het is het dak van de, nou, van de schuur hier, de oude stal bij, uh, bij Stadzicht. Ik sta hier buiten met uh, Nadermeer bos, Boswachter uh, Luc Hoogestein. Luc, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Um, ja, dit was, is dit nou jouw eerste winter hier aan Nadermeer of de? Alweer. Het is mijn eerste volledige winter in ja. het Naardenmeer. Ik ben in februari vorig jaar gekomen. Ja. En wat, uh, nog verrassingen gehad? Ja, het is één het is, uh, ja, grote verrassing eigenlijk. Want ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar nee. wat, je, wat je zag was dat uh, het Naardenmeer in de winter... Uh, eigenlijk verrassend leeg is qua wintervogels. Ik dacht dat het vol zal liggen met wintervogels dit jaar. Maar dat viel wel mee. De meesten zaten op het IJsselmeer, denk ik. En de vele randmeren. Maar geen teleurstelling, toch? Nee, helemaal niet. Ik nee. Was, gisteren was ik hier ook. Toen zag ik een om over het ijs lopen. Dus Echt waar? Dat, Ja. Oh, nou, uh, we gaan zo direct, we zullen een beetje naar het water gaan, gaan we, gaan we daar even verder kijken. Luc loopt alvast vooruit. Ik vertel u even wat we verder gaan doen dit uur. Uh, we kijken alvast vooruit naar een nieuw seizoen Vroege Vogels TV... dat deze week begint, aanstaande vrijdag. We hebben een rapport over de ongebreidelde opvang van jonge zeehondjes in ons land. En ontdekkingsreiziger Arita Bajens is bezig met deep mapping. Zij brengt het gebied rond Durgerdam in kaart... onder andere door middel van experimentele waarneming. Wat krijgen we nou... Nou, luister straks maar naar het verslag van Jeannette Paramore. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. We Berdien Stemberg met het eerste deel uit het fluitconcert van uh, Vivaldi. We staan nu vlakbij twee zwanen. Die staan er lekker te grazen, hè? Lekker gras eten. Dat is wat ze nou doen. En dat, dat kon hier gewoon ook de afgelopen weken? Want het was... Dus... Bevroren allemaal. Het, het lukte vrij aardig hier. De, kon, of de zwanen in dit geval, en ook de wilde ene die hier staan, die konden gewoon bij het gras komen. En dat is in dit, in dit jaar hun belangrijkste voedselbron. Ja, dus die hebben geen last gehad? Nee, die hadden er geen last van. Nee. Nou zagen deden wij. Of nou ja, jij eigenlijk, jij wees me erop. Een bijzondere waarneming, dat zien we hier niet iedere week. Ja, daar zwemt hij een dodaarsje rond. En dat, doen we, dat doet hij al sinds drie dagen ongeveer. Hij zwemt daar aan de rand van het ijs. Zie je hem daar zo? oh ja, ja Daar zit hij. Heel klein vuurtje. En die, uh, ja, dat is een soort, die zoekt het laatste open water op, zeg maar. En toevallig is er hier eentje terechtgekomen. Kunnen we ietsje dichterbij? Of nee, vindt zo. de dodaars dat niet fijn? Nee, dat, dat kan wel. Maar op een gegeven moment, ja, hij duikt, hij duikt continu onder water. Ja, ja. En dan zwemt hij weer een stukje verder. En uh, hij blijft op een veilige afstand. En hoe komt hij hier nu terecht? Heeft dat ook te maken met de kou dat hij... Neemt? want we hebben hier een groot stuk open water... dat hij nou juist hierheen komt? Ja, dit is uh, puur vanwege de kou dat hij hier zit. Want normaal zie je hem niet. Maar wat je hier ook hebt, wat het voordeel is van dat boothuis... wat we daar zien, daar zit heel veel vis onder. En dat dodaasje, dat ziet open water met veel vis. Dus je denkt, nou, dat is een mooi plekje. Ja. Daar blijf ik even hangen. Ja. Hoe is het nou de afgelopen... want die, die kou die viel plotseling in. Ja. We zaten al eigenlijk helemaal met ons hoofd in de, in de lente. En de, de, de, de, de dieren en planten misschien ook. Wat, wat heeft hij? Hoe hebben de dieren het hier... Uh... Uh, overleefd met de kou. Nou, de meeste dieren hebben het, hebben het gewoon goed overleefd. Maar wat je merkt is dat vooral de soorten die hun voedsel in de bodem zoeken, zoals watersnippen en ook bokjes en kievieten en zo, die hadden het lastig. Want die konden niet door dat bovenste laagje heen komen van de bodem, want het was stijf bevroren. En die dook ook op de meest gekke plekken op. Overal waar je nog een beetje open water had, daar vond je watersnippen. Kievieten stonden midden in het dorp hier in daar, gewoon op de grasveldjes, in de tuinen van mensen. Ja. Dus op die manier probeerden ze nog wat voedsel bij elkaar te rapen. En een bokje, dat is ook een snip, toch? Een bokje is het kleinste snipje van Nederland, inderdaad. En normaal zie je die Nooit zo heel veel in de wintermaanden. Die komen nu pas eigenlijk uit het zuiden aan. Maar ja, door, die, door het ijs werden ze echt gedreven naar de laatste open plekjes. En waren ze veel makkelijker te zien. Ja. Ik begreep dat jij toch ook nog een slachtoffer tegenkwam. Hè? Ik vond gisteren een uh, prachtige kieviet helaas hartstikke dood. Dat was, uh, hier? Dat was hier, ja, vlakbij. En dat was, uh, het beestje was nog warm. Dus het was letterlijk net overleden door de kou. Heel mager. Je kon het borstbeen voelen. En dan weet je, nou, ja, die heeft gewoon echt te weinig gegeten. Dat is wel sneeuw. Want toevallig uh, een week of... Nou, misschien was het vorige week of de week daarvoor... Uh, stond ik ook hier buiten. En toen stond ik ook met iemand. Toen zagen we de, de eerste kieviet. Ja. Want we hebben hier uh, eigenlijk recht voor onze neus in die, in die rietlanden daar. Niet heel veel kievieten ieder jaar, maar wel een... Een stel? Ja, ja, ja. Uh, ja misschien. Waarom daar die wel? Het zou best kunnen. Het was hier vlakbij. Dus uh, dat zou heel goed kunnen. Nou, die die kievieten die die zijn een beetje in de war. Want die zijn die nu aangekomen in de veronderstelling van... nou, we gaan broeden. Je ziet ze ook overal balzen. En opeens komt er zo'n koude golf. En dan, ja. dan raken ze letterlijk een beetje in de war. Van, wat moeten we nou doen? Moeten we nou gaan broeden? Of moeten we terug met die koude vorsten met de grens mee richting het, e richting het eten? Ja. En dat, uh, dat, dat zorgt voor verwarring bij de dieren. En wat kun je zeggen wat dat nou met zo'n populatie doet? Ik bedoel, de kiviet staat onder druk, net zoals de meeste... Weide vogels. Ja, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. De meeste kievieten zullen het wel overleven. Alleen het bloedseizoen zal ietsje later beginnen. Ja. Um, dat er nou ijs heeft gelegen. Nou, ze, er, er liggen nog wel flinke stukken ijs ja. hier. Uh, maar verderop, op het, op het meer, uh, heeft dat nog andere gevolgen gehad? Ja, ik zat zelf, denk ik, bijvoorbeeld uh, bepaalde roofdieren, vossen of zo. Kunnen die nu plekken bereiken die ze voorheen... Niet kunnen bereiken, eilandjes. Dat is, dat is precies wat er gebeurt. Vossen kunnen wel goed zwemmen, dus die kunnen overal bijkomen. Maar het was nu een stuk makkelijker om overal te komen. En er lag ook een heel dun laagje sneeuw over het ijs. Dus we konden goed zien waar alle sporen liepen van de dieren. En dan zie je pas hoe vaak een vos en ook reeën en zo uh, het ijs overkruisen. Zeg maar. ja. Dus het hele meer is onderzocht door de vossen. Een paar stevige ganzen die overkomen. Ja, grauwe ganzen. Ja. Nu ben jij zeg maar, in je vorige leven ook uh, druk bezig geweest met beleefde lente. Hè? De, ja. de nestkasten van vogelbescherming. Ja. Ja. Um, ja, wij houden ze nu ook in de gaten, maar er gebeurt nu heel erg weinig. Er gebeurt bijna niks. Nee, ik, zag, ik zag dat bijna alles van, of niet op de nesten zat. Of uh, ja, boven de ooievaars en de slechtvalken. Maar ja. dat zijn de vertrouwde gasten, zeg maar. Maar wij dachten eigenlijk, uh, de nestkasten nou ja, die zijn natuurlijk jaar rond open. De camera's zijn net aan, maar die, ja. de, de, de, de, daar houden de dieren zich natuurlijk niet aan. Wij dachten ook met deze kou. Er zullen wel uh, vogels zijn die juist de, de beschut en de warmte van zo'n nestkast ja. opzoeken, juist nu. Ja, dat, dat, zouden dat, ze, dat zouden ze ook wel doen. Maar uh, de koude duurt nu iets langer dan normaal, zeg maar. En ze moeten toch op temperatuur blijven. Dus ze hebben energie nodig. En als het zo koud is, dan kan een vogel makkelijk 10% van zijn lichaamsgewicht verliezen. Dus ze moeten op zoek naar voedsel. En dat voedsel is niet zo makkelijk te vinden in deze periode. Dus ik denk dat ze daarom niet zo vaak op de nesten zaten. Ze waren gewoon letterlijk op zoek naar voedsel. Ja. Nu, uh, goed te horen hier, een vinkenslag ja. Of tenminste, een, ja, die vinken zijn nog een beetje aan het proberen nu. Hè? Ik had, ik had, uh, wanneer was toen wij uh, opnames aan het maken vorige week? Toen, toen hadden we uh, de eerste zingende vink van het jaar. Tenminste, mijn eerste zingende vink van het ja, jaar. Ja. Dus dat was mooi. Ja, die spechten zijn nou actief en de putters zijn al aan het zingen. Merel was aan het zingen net, de zanglijster was aan het zingen. Dus het lijkt erop alsof de lente er al aan aan het komen is. Ja, dus na deze uh, hele koude week of weken... Uh, kunnen we wel verwachten dat we hierna gewoon heel snel echt de lente induiken? Ik denk dat de lente de komende week gaat losbarsten. Ja. Ja. Alles, alles is er nu echt wel klaar voor. Ja. Eenden heel rustig bij ons. Ja, die staan een beetje nieuwsgierig te kijken. Een stuk of tien eenden. En die spechten horen we maar. Ja, ja, die zijn ook druk in het territorium aan het afbaken. Door dat geroffel op die dode takken. Je hoort er achter ons weer eentje. En dat, dat blijven ze nog van een paar weken doen. Ja, ja. ja. ja die bevroren grond. Ik zit toch nog even te denken aan die, aan die arme kieviet. Hè? En... en uh... Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat ik, dat ik natuurlijk een beetje heb van... Ja, god, dat was dan die kieviet die we misschien twee weken geleden hier hadden. Onze, tussen hele grote aanhalingstekens, onze kieviet. Um, ja, die grond, hoe lang blijft dat nou zo stijf uh, bevroren? Nou, als het zonnetje erop komt te staan, is dat binnen een dag verdwenen. Want de bovenste paar centimeter waar het meeste voedsel voor de kievieten in zit... dat ontdooit vrij snel. En ja. Dus ik verwacht eigenlijk dat vandaag en morgen dat het wel afgelopen is ja. met de koude grond. En de belangrijkste voedsel, dat zijn wormen en insecten? Wurmen en insecten die of net in de bodem leven of net boven de bodem leven. Dat is waar ze hun voedsel vandaan halen. Ja, en zolaan, zodra dat ontdooid, komen zij ook weer een ja, beetje meen. Ja, ik denk volgende week heb je hier weer kiefieten. Nou, ja. daar kijken we naar uit. Uh, Luc, ja, we gaan direct nog even een actie ondernemen... want dan gaan we, we gaan de ijsvogel direct even een beetje helpen. Okay, uh, dus dan horen we je weer. Dank je wel. Okay. Sneeuwvlok, Persneige uit de pianocyclus. De jaargetijden van Piotr Ilyich Tchaikovsky, uitgevoerd door Pavel Kolesnikov. Aankomende vrijdag dan start Vroege Vogels met een nieuw tv-seizoen. En we gaan het anders doen dan voorheen. Elke week staat één natuurgebied centraal waarin we twee dagen en nachten onderduiken. Met ons hele team verblijven we in een oude legertent of een boswachtershut. En vanaf daar doorkruisen we het gebied. In aflevering 1 is dat Fort Pannerden en de overstroomgebieden van de Gelderse Poort. Verslaggever Jesper Buursink gaat er alvast een kijkje nemen... met boswachter Tijmen van Heerde van Staatsbosbeheer. Helemaal bevroren, hè Tijmen? Ja, er ligt een heel mooi uh, laagje ijs. Maar ja, zoals je hier ook al ziet... Is... Is dat ijs helemaal onderuit geklapt omdat het water nog steeds daalt hier in de uiterwaarden? Uh, en dat maakt het dan ook meteen uh, ja, voor het beeld heel spectaculair. Je ziet ijs schotsen. Ja, het, ligt, het ijs ligt helemaal aan de kant en is helemaal naar beneden geklapt, hè? Het ijs ligt echt onder een helling, dus een soort van uh, rodelbaan naar beneden. Hè? Dus we uh, eens even langs de kant lopen, kijken of we wat uh, beveractiviteit of andere activiteit kunnen tegenkomen. Ja. Nou, we lopen hier nu door een stukje ooibos. En dat, dat zijn met name wilgen, populieren, die er tegen kunnen om één keer in de zoveel tijd gewoon goed onder water te staan. En dan bedoel ik ook echt drie, vier meter water waarin ze dan staan. En je ziet nu weer dat het water langzaam is uitgelopen. En op de, ja, de wat nog ondiepere delen in het bos, uh, nu nog een laagje ijs ligt. Maar hier zitten dan ook bevers hier in dit uh, stukje? Ja, in de Millingewaart leven best een heel aantal bevers. Ja, en die hebben het natuurlijk vandaag de dag wat lastiger. Hier kun je een heel mooi plekjes plekje zien waar ze in en uit het water komen normaal. Dit is een beversteiger. Oh, met helemaal een pad ook. Helemaal een pad naar die bomen, want die liggen daar. En die vernietigen ze allemaal onder. Een groot ja, soort van mikado-veld. Al die boompjes die worden daar uh, omgeknaagd. Maar ja, je ziet het ook. Die bever uh, komt hier nu niet met het ijs... Nee. Uh, dus die zal nu veilig in zijn burgt zitten. Maar het zijn wel hele slimme dieren, want in de buurt van een burgt... hebben ze onder water allemaal takken in de modderlaag gestopt. Ja, en het enige wat ze nu doen is uit de burt zwemmen, onder de ijs door... trekken ze een tak uit de modder, nemen ze weer mee naar een burgt... en dan gaan ze rustig zitten eten. Dus ze zijn voorbereid op deze omstandigheden. Ja, we hebben vroeger volgens televisie, die was hier natuurlijk... is de bever ook gefilmd, hè? Ja, zeker. Daar hebben ze echt hele leuke opnames kunnen maken van bevers overdag. En dat kwam omdat het water toen ja, net aan het terugzakken was. Dus met hoogwater heb je wel betere beleving van uh, bevers. En uh, we hebben ze gezien. Dus de kijken gaat ze zeker zien. En, en aan de andere kant van de waal, iets verderop ligt het Pannerde Fort. En uh, we zijn hier in de Millingenwaard. Maar dat is allemaal één groot uh, gebied, toch? Eén groot natuurgebied eigenlijk. Ja, klopt. De Millingenwaard, Fort Pannenen, Klompenwaard... Uh, zijn eigenlijk het hart van de Gelderse poort, Een gebied waar uh, het water in Nederland binnenkomt stromen vanuit Duitsland. Uh, waar we dus ook al het smeltwater vanuit de Alpen krijgen. Ja, en dat wordt verdeeld daarna richting het Pannenenskanaal... Dus richting de IJssel en de Rijn, richting Arnhem. Of richting uh, de biesbos Haringvliet, langs Nijmegen, de Waal. Hey, en maar jij zei dat dit stukje hier specifiek is een van je favoriete natuurgebiedjes, hè? Ja, dat klopt. Omdat hier, je staat hier op de rand van ooibos met water. Je hebt tot uitzicht over uh, het gebied heen. Er gebeurt hier altijd wat. Hier komen heel veel diersoorten samen, hè. Uh, in het voorjaar vlinders, libellen, insecten. Uh, maar ja, ook de paarden drinken hier. De runderen, uh, de bevers, otter. Ja, noem het op. En jij had nog iets bijzonders, hè, hier... Uh, wat er is gebeurd is, uh, we hebben hier uh, in het gebied een leidhengst. 21 jaar oud is die geworden. Is geboren in de Gelderse Poort. Ja, en die hebben helaas uh, moeten laten inslapen. Omdat hij het gewoon, hij werd te oud, te slecht. Maar wat we wel doen, dus even met respect voor de harem en de kudde eromheen... is de dieren de gelegenheid geven om gewoon even afscheid te nemen. Dus we laten hem nu 1 twee dagen even in de natuur liggen. Voordat we hem afvoeren om te zorgen dat ja, eigenlijk zijn harem, zijn vrouwen, even afscheid kunnen nemen. Want er ligt dus een doodpaad. De baas van de harem ligt daar. Ja, klopt. Zullen we even gaan kijken? Ja. Dat is wel bijzonder. Nou, intussen lopen we met een heel ander landschap weer hier, hier in het natuurgebied. Ja, dit was vroeger agrarisch landschap. Hier stond mais, hier liepen koeien, schapen. Dat kun je, je niet meer voorstellen. Want het is nu uh, allemaal ruig te kruiden. Ja, je ziet distel, braam, grassoorten. Uh, maar ook meidoorn. En dit wordt opengehouden uh, door runderen en koninkparen. konings. We zijn onderweg naar die uh, koning die daar ligt. Uh... Ja, een enorme witte bult zie je daar liggen. Hè? Tussen ja, het gras. Hij is groot. Het is ook een oude hengst. En heeft uh, 15 jaar lang, is die de leidhengst hier geweest van een groep van 22 dames. Hij had een harem en uh, daar was hij de grote baas. Een vreemd gezicht, zo'n dood paard hier midden in het uh, natuurgebied. Ja, dat is ook geen alledaags gezicht. Hè? Dat is uh, zelfs gewoon bijzonder, uniek. Uh, deze uh, is eigenlijk heel snel achteruit gegaan, jarenlang. Het mannetje geweest hier. En ja, uh, hij trok het niet meer. Wij kiezen ervoor dat op het moment dat we zien... dat ze het niet redden... eigenlijk in een vroeg stadium er al uit te halen. En als het echt niet anders kan... toch echt helpen. Ja. Niet onnodig laten lijden. Is nergens voor nodig. Uh, maar wat wij heel graag wouden... omdat deze Hengst maar... jarenlang zeg maar, de boel hier heeft bestierd... was dat die vrouwen nog even gewoon waardig afscheid kunnen nemen van hem. En dan kunnen ze nu de komende dagen en dan halen we hem weg. En doen ze dat ook? Nemen ze ook afscheid? Ja, eigenlijk direct uh, nadat het gebeurd was... Uh, ja, komen ze eerst nieuwsgierig kijken van zo, waarom blijf je liggen... Wordt er wat gesnuffeld, uh, staan ze even stil en lopen ze door? En dat wil, die tijd willen we ze gewoon even geven om inderdaad gewoon dat proces te mogen doormaken. Dat is iets heel natuurlijks. Ze vormen een sociale kudde, er zijn rangen en standen. En in één keer is de baas er niet, maar lopen er nog wel twee andere hengsten. En nu is even de vraag wie van die twee uh, neemt nou het stokje over? Ja, rijk gebied. Ja, heel afwisselend, hè? Want op het ene moment sta je op de rivierduin, op een andere moment nou ja hier uh, tussen alle ruigtekruiden en de meidoorns. En een andere moment loop je door het ooibos of langs het open water. Ja, en dat maakt de Gelderse Poort zo uniek. En als je hier over de Waal kijkt, uh, Fort Pannerende. Centraal punt, ook in dit gebied. Ja, dit mooie rivierenlandschap, hè? Absoluut. Ja, de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen is te zien op vrijdag 9 maart 10 over half 8. NPO 2 uh, aan tafel eindredacteur Vroege Vogels, uh, Anneke Naams. Anneke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Pannerden is dus de eerste plek waar we ons in graven. Want uh, we gaan het heel anders doen dit seizoen. Ja. We gaan het anders doen. Wij willen graag uh, een programma gaan maken vanaf één plek. Uh, dat doen we dus, je zei het straks al, uh, twee dagen en twee nachten graven we ons in. We zijn er ook echt, we blijven echt. Je hebt ook televisieprogramma's, dan gaan ze gewoon s'avonds weer naar huis. Nee, wij zijn er echt. We blijven daar, we zijn er dag en nacht. Met allerlei cameraploegen, met natuurfilmers, met de regisseur natuurlijk, met Menno en Milouska, met uh, Iedereen is er. En van daaruit, van die ene plek, maken we al die natuurverhalen. En dat doen we eigenlijk om meer dan we voorheen deden, al die verhalen tot een groter verband te brengen. Ja, want, want voorheen maakten we een, een natuurprogramma. Dat was een, een, een magazine. Hè. We hadden een, een reportage uit het Vochtloerveen... en een reportage uit het Guldal... en een reportage uit Zeeland. Hey, de eenden op de buitenmicrofoon. Uh, en dat maakten we aan elkaar. dan hadden we prachtig heel Nederland in één programma. En nu dus één plekje. Ja, en dat doen we omdat je daardoor ook kunt laten zien wat het verband is tussen de dingen. Um, een, een, een, dieren zitten niet zomaar in een gebied. Er is niet uh, zomaar bepaalde flora, fauna. Dat heeft te maken soms met de historie, soms met het beheer... De, dat heeft een oorzaak. En dat wilden we meer laten zien. En bovendien heb je fantastische landschappen... en prachtige historische landschapsverhalen. En daardoor leer je ook een beetje kijken... van hoe de dingen ontstaan zijn. He, de Veluwe die in stuwwal is uit de, de ijstijd. Uh, de, de, de duinen. He, morgen gaan jullie filmen. Uh, ja, de in, gaan ja, de komende twee dagen gaan we filmen. In ja. Noordwijk, Katwijk, duinen. Ja. Precies, Hollandse duinen. Um, ja, dat is niet zomaar daar ontstaan. Dat is in een bepaalde tijd. En dat wil heeft een bepaalde oorzaak. En daardoor leven er bepaalde dieren wel of niet. Ja. En daardoor uh, zijn er allerlei dilemma's over het beheer van zo'n ja, gebied. Het, het, het landschap wordt als het ware zelf ook een personage in het, uh, in het verhaal. Hè? Ja, en ja. de verbanden tussen al die dingen. We, we beginnen bij Fort Panner. Daar hebben we ook twee dagen en nachten gezeten. Geslapen in het fort. En s'nachts gaan we er dan uh, uh, uh, vroeg en la, we gaan erop uit. En ja, dat was wel een aanlocatie voor jullie. Fort dan gewoon in een teentje in het wild. Maar goed, één keer mochten jullie in een fort... Um, en waarom is de uh, voortpanden zo'n iconische plek? Nou, Tim van hier zei het net al in de reportage. Uh, daar, daar komt al het Alpenwater Nederland binnen. Uh, een derde gaat de ene kant op, twee derde gaat de andere kant op. En dat vormt eigenlijk ons deltalandschap. Als het daar anders zou zijn. Of als dat eiland dat daar ligt en die, dat water uh, uit, uh, een beetje uit elkaar houdt. Als dat weg zou zijn, of als dat anders verdeeld zou zijn... zou onze hele delta er anders uitzien. Een mooie iconische plek. Een iconische plek. En zo gaan we er een heleboel maken dit seizoen. Wordt spannend. Uh, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Vroege Vogels TV is te zien aanstaande vrijdag. 10 over half 8 NPO 2. Dankjewel, Anneke. Uh, we gaan door naar uh, Ster en Nieuws. Tot zo. Ontdek wat je nog meer kan met Vodafone als je ook Ziggo alles in één hebt.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 Topspreker Richard van Hoijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Tickets NTK.nl. NTO Radio 1. Over een half uur wordt bekend of de sociaal-democratische partij SPD ja zegt tegen verder regeren met de CDU van bondskanselier Merkel. Vrijwilligers van de SPD hebben de hele nacht doorgewerkt om alle stemmen van de partijleden te tellen. De leden mochten zich de afgelopen weken schriftelijk uitspreken over het coalitieakkoord van de SPD met de CDU van bondskanselier Merkel.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 De KNSB vindt dat schaatsers de afgelopen week onverantwoorde risico's hebben genomen. De voorzitter van de schaatsbond zei bij RTV Drenthe dat fanatiekelingen veel te vroeg op plassen en meren gingen schaatsen en daarmee anderen aanmoedigden om hetzelfde te doen. De harde oostenwind zorgde ervoor dat er veel gaten in het ijs zaten. Het weer, de vorst is nagenoeg verdwenen, vandaag is het droog en schijnt nu een aan de zon en het wordt tussen de 3 en 10 graden.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 Vanavond begint de nieuwe reisserie van de VPRO over Zuid-Amerika. Hier begint mijn reis door de langste bergketen ter wereld... die door maar liefst zeven Latijnse-Amerikaanse landen gaat. Stef Biemans bezoekt de inwoners van een continent vol tegenstellingen. Hallo. Vanaf vanavond om kwart over acht op NPO 2. Over de rug van de Andes. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl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 Trots de sponsor van Skateboard Federatie Nederland. In Centro, een IT-bedrijf. Ik zei daar straks al... Uh, we zitten midden in de roffeltijd. De roffeltijd van de spechten. We hadden ook uh, hele mooie geluiden... opgenomen geluiden van spechten... waar we de uitzending mee begonnen... Maar ja, eigenlijk zijn die opnames helemaal niet nodig, want we hebben hier gewoon live op onze buitenmicrofoon voortdurend spechten hier in het bos rond stadzicht. Ik praat er steeds doorheen door die specht. Ja, heb je hem weer? Ja, ze zijn aan het communiceren, die spechten, met elkaar. Ze bakenen hun territorium af. Goed, het is uh, bijna vier minuten over half negen. Tijd voor onze vaste maandelijkse columnist Dolf Jansen. Tok. Om de talenten nadert besloot ik, dik ingepakt, eens naar buiten te gaan. Mijn tuin in zelfs. Meestal spreek ik van mijn landgoed, omdat er steeds meer mensen zijn die moeite hebben met milde ironie. Niet te verwarren met de angstaanjagende woordspelletjes van Forum voor Democratie. Hou ik het bij tuin. Vraag me niet naar oppervlakte, meetkunde was nog ook mijn sterkste vak. En duurlopen doe ik meestal echt buiten mijn eigen gebiedje. Ik begaf me naar mijn kippen. Voor de echt vaste luisteraar van deze column zijn het bekender geworden. Want ook vorig jaar en zelfs in 2016 werd het op een bepaald moment lente. Het zijn er drie kippen. Guus, Petson, Findus. De laatste twee vernoemd naar een soort hoofdpersonen uit verhalen van Sven Nordquist. De ander heet Guus. Geen eerbetoon aan een Brabantse charmezanger. Ook niet aan een voetbalcoach met Koreaanse heiligverklaring. Nee, gewoon Guus met een keiharde G. Het drietal heeft de afgelopen maanden netjes en dagelijks voer en water gekregen. En in ruil daarvoor een ei gelegd. En dan niet allemaal één of zo nu en dan een, nee één, één, één ei. Ik zou u graag vertellen hoe onwaarschijnlijk lekker dat ei was. Maar ik heb een zoon van 19 die twee dagen per week thuis verkeert om bij te komen van keiharde studie. En dat doet door alles wat zich in mijn huis bevindt en enigszins eetbaar is, weg te proppen. Ik denk wel eens dat hij na zo'n weekend pas op de woensdag weer enigszins iets tot zich hoeft te nemen. En laten we eerlijk zijn, op woensdag is het alweer bijna vrijdagavond. En dan komt hij weer naar huis. Soms denk ik wel eens, was mijn land... Sorry, mijn tuin, maar zo groot dat hij erin verdwaalde. Dan had ik in het weekend ook eens wat te eten. Ik las trouwens een verwijzing naar een proefschrift van David Vonk aan de Universiteit Utrecht... over de wereld waarin we leven en hoe we ons en iedereen kunnen blijven voeden de komende decennia. Het zal u als vroege vogelaar wellicht niet heel erg verbazen... dat het belang van een ander voedselpatroon, meer plantaardig, minder vlees en zuivel... de enige manier lijkt om bijna iedereen te kunnen voeden in zeg 2050. En ik herhaal het maar weer eens uit eerdere columns. Dat betekent dus niet dat de boeren die vlees en zuivel leveren kapot kunnen vallen. Nee, dat betekent dat die sector zo wordt ingericht dat de prijzen redelijk worden. Dat het dierenleed sterk verminderd wordt. En dat de schade aan de omgeving, milieu en klimaat ook sterk afneemt. Je kan het een utopie noemen. Je kan het evengoed een fascinerende en hoogdodige uitnaging noemen. Je kan afgelopen weken tiefes koud noemen. Maar evengoed prachtig winterweer. Dat is het leven. Ondertussen hadden Guus en de haren nog geen voer, omdat de regels van deze kolm door mijn hoofd stuiterden. Ze keken ook namelijk met zo'n koppetje van... we hebben nog geen voer. Petson keek daar nog brutaal achteraan met... en jij zelf zou te zien ook niet zoveel, magere. Zoals u wellicht weet zijn kippen vrij intelligent... hebben ze een uitgebreidere onderlinge communicatie dan wij zouden verwachten... en herkennen ze ons, mensen. Sterker nog, ze geven ons namen om die herkenning te verduidelijken. Mijn vrouw vinden ze lief en mooi, wat op zich klopt... maar het is vooral omdat zij ze bijna elke dag voedt. Ik zou willen zeggen, deed ze dat bij mij ook maar. Mij vinden ze vooral dun en gehaast... omdat ik meestal langs snel op loopschoentjes... dan wel naar buiten om te gaan hardlopen... dan wel naar binnen in de hoop dat mijn zoon nog niet thuis is... en er dus nog iets in de koelkast te vinden is. Inderdaad, ik hoor het u roepen. Zeker geen eitje, Dolf, en dat klopt. Maar nadat ik mijn supertrio gevoed heb mild toegesproken en nogmaals gezegd dat ik Dolph heet... en daarnaast ook nog eens een zo plantaardig mogelijk dieet tot me neem... dus de kans dat ik hen op enig moment tot soepwerk echt ongeveer even groot is als de kans dat Feyenoord... volgend jaar Champions League wint? Afijn, ah, dat dus. In mijn zoektocht om Guus, Petzal en Findus beter te begrijpen... las ik nog dat kippen zo'n dertig verschillende geluiden... tot hun beschikking hebben om te communiceren. En dat hoorde ik ook toen ik weer wegdrentelde. Ik werd besproken, becommentarieerd... en ik denk zelfs een beetje uitgelachen... In zeker dertig verschillende klanken. En met volle mond. Dat ook nog. Ik ben klaar voor de lente. En zo nu en dan een eitje, dames. Uitroepteken. Fijne zondag. snelle ballastzokolai speelde het rondo uit de Six Progressive Sonatinas... opa 36 nummer 4 van Muzio Clementi. Wat moeten we met jonge zeehonden die ogenschijnlijk eenzaam en alleen op het strand liggen? Het is een van die natuurkwesties waar al jarenlang over wordt gediscussieerd. Een groeiend aantal zeehondencentra vangt de dieren op... terwijl biologen stellen dat dit vaak niet nodig is en zelfs onwenselijk... Deze maand zal een internationale commissie van deskundigen... een advies uitbrengen over de toekomst van de zeehondenopvang in Nederland. In de aanloop daarnaartoe becijferde onderzoeker Sophie Brasseur... van Wageningen Marine Research alvast... hoeveel zeehonden er nu eigenlijk in de opvang terechtkomen. En dat blijkt niet misselijk. Rob Uiter praat met Sophie Brasseur. Ja, Sophie, een van de opvallende conclusies uit je rapport... is dat er uh, regelmatig jaren zijn dat meer dan de helft van de geboren zeehonden in de opvang beland. Ja, inderdaad. En zelfs, er zijn zelfs jaren, en vooral voor grijze zeehonden... waarbij er zelfs bijna 100% van de jongeren opgevangen zijn. En eh, volgens mij is dat niet de bedoeling van een terughoudend beleid. Ik dunkt dat dat geen uh, terughoudend beleid is. Want de, de overheid heeft op een gegeven moment ook gezegd... als meer dan 5% van de populatie in de opvang terechtkomt... dan moeten we maatregelen gaan nemen. Nou ja, pak er maar een biervultje en een potloodje bij. Dit zijn veel hogere percentages. Ja, dat is correct. En bovendien is het zo dat de opvang zich concentreert om, om de jongen. Dus 90% van de opvang is jongen. Dus dan moet je dus een, een beleid voeren op het aantal jongen dat je redt. De overheid heeft in datzelfde rapport ook toen gezegd van de, ja, de opvanglocaties moeten aan zelfregulatie doen. Maar goed, dan mag je dus ook concluderen dat dat blijkbaar niet werkt. Nee, ik denk dat het heel veel gevoel bij, bij dit soort uh, besluiten zijn. Je hebt een, een dier die misschien of misschien niet in, uh, in nood verkeert. En het besluit om een dier binnen te halen zeker als je het als terughoudendheid doel is, dat moet je gesteund hebben in beleid. Dus je moet je besluit kunnen zeggen van nou dit zijn de regels en daarom doe ik dit. En dat hoef je niet elke keer als je op strand zit van neem ik hem mee, neem ik het niet mee en, en wat zegt het publiek ervan. Je hebt drukgesteund nodig van de regering om, om, om dat soort besluiten goed te kunnen maken. En ik denk dat dat nu de eerstvolgende stap is. Ik ben vooral geïnteresseerd in, in wat er in het wild gebeurt. En ik uh, zou het heel interessant vinden als, als dat beleid dus, uh, wat terughoudender is. En dat, dat we natuurlijk de populatie weer terug kunnen krijgen. In je rapport staat ook een verhelderend kaartje waar alle dieren uh, worden opgevangen. Uh, daar blijkt uit dat het niet een hele grote regio's zijn waar misschien problemen zouden kunnen zijn met zeehonden. Maar dat er vooral pieken zijn rond uh, opvanglocaties waar dieren worden opgevangen. Ja, dat is de werkelijkheid. Dus mensen die kunnen opvangen gaan ook zoeken. Dat, daar lijkt het uh, vooral op. En uh, nou ja, daar is verder niks mis mee. Wel opviel is dat de opvang niet samenloopt met de populatieomvang. Of met de sterfte die we vinden. Dus we vinden, uh, bij de sterfte vinden we veel beter de, de hele populatie vertegenwoordigd. En sommige zelfs zorgwekkende pieken. Bijvoorbeeld in uh, het noorden van het delta-gebied. Hebben buitengemeen gro grote pieken van dode dieren. En mijn pleidooi is er ook om... Dat te gaan onderzoeken waar gaan dieren dan zo, zo erg snel aan dood. Maar de sterfte, dus de, de problemen van de populatie die lopen in ieder geval niet parallel met de opvang van de jongen? Nee, nee duidelijk niet. De opvang van de jongen is een, is een ding op zich en dat is, een, nou ja, dat, dat is in de loop van de tijd is, is, is uh, ieder jong uh, die ook maar eventjes uitrust geworden tot, de, tot een object. Om te redden. En misschien er, is ook een, een heel uh, verandering van het publieke uh, beeld ervan uh, nodig. En dus uh, jonge dieren die maar drie, vier weken oud zijn. Ja, die laten zich gewoon vangen. En daarmee zijn ze niet ongezond. Maar die zijn gewoon nog een beetje, beetje sukkelig. Dus die, die kan je best wel laten, laten liggen. En vooral met rust laten. Dus je hond weg. Iedereen weg. En dat diertje ja, die, die, die moet even bijkomen. Even de nieuwe wereld ontdekken. In deze dagen moet dus dat rapport van die commissie uitkomen. Ik kan me voorstellen dat jij toch wel hoopt op bepaalde adviezen. Nou ja, ik hoop dat, dat, dat de besluiten gewoon vanaf nu genomen worden met, met kennis van zaken. Dus het heeft dus jaren geduurd en ik ben heel erg blij met de, met de inzet van alle opvangstations om al die gegevens die ik in mijn rapport heb gebruikt, om die vrij te geven. Want zo kun je een beeld vormen van waar zijn de problemen hoe zit het en, en dat moet eigenlijk sturend zijn voor een opvangbeleid die eigenlijk tot doel moet hebben om de Zeeland in het algemeen uh, beter te maken of te beschermen. En niet opvang om opvang, maar opvang omdat, omdat er sommige plekken zijn met problemen. Dus daar heb je gegevens voor nodig en ik hoop dat dat vanaf nu zeg maar, wel leidend zou zijn in plaats van, van een soort van wilde westen van uh, we moeten alles redden. Iets meer ratio zou fijn zijn. Ja, en, en het blijft emotioneel. Want eh, ga er maar aanstaan, als je een, een zeehond ziet... en die lijkt heel erg zielig... dan als je het niet, niet beter weet, dan moet je hem redden. Dat is, dat, dat is helemaal natuurlijk. En als je een kindje op de grond ziet liggen... ga je hem ook optillen. Maar de, de, ik denk dat... Veel meer informatie over, over hoe het werkelijk zit en, en waarom je iets wel en niet doet, dat, dat, gewoon, ja, dat moet in de toekomst en vrij snel gewoon bekendgemaakt worden en, en uitgelegd worden aan het publiek. Eigenlijk is het gewoon balen dat ze zo'n mooie, lieve grote ogen hebben, die jonge zeehonden? Nee, nee, dat is een. Uh, <laughs> Ik doe niet voor niks onderzoek aan zeehonden natuurlijk, maar. maar uh, uh, ik denk dus dat, dat we ze niet altijd een dienst bewijzen als we ze binnenhalen en, uh, en, en vertroetelen. Ik denk dus dat, uh, dat de dieren het meeste, uh, het beste zullen overleven, nu en ook op de lange duur. Op het moment dat ze uh, zichzelf hebben leren redden in, in een wilde omgeving. Zelfs als die wilde omgeving. Pijpleidingen en windmolenparken zijn. En op het moment dat je ze continu binnenhaalt, dan, dan, dan verslapt toch de populatie op een of andere manier. Dus dat de, de jonge dieren leren niet hoe ze moeten overleven. En dat is juist heel erg belangrijk. Paris Boulevard uit de film Monsieur Verdoux uit 47. Op muziek van Charlie Chaplin. Uitgevoerd door de City of Prague Philharmonic Orchestra. Een landschapskaart laat maar ten dele zien hoe een gebied eruit ziet. Het zegt niets over de geluiden, de geuren, de gevoelens of de verhalen die daarmee verbonden zijn. Deep mapping doet dat wel. Het legt een soort van kwaliteitslaag op de kaart waar beleidsmakers rekening mee zouden moeten houden. Dat zegt Arita Bajens, bedenker van het project Paradijs in de polder. Zij onderzoekt wat het Nederlands landschap ons te vertellen heeft. Bijvoorbeeld bij Durgedam aan de rand van het ijzige IJsselmeer. Samen met Bas Predo Pedroli van de Universiteit van Wageningen doet zij er waarnemingsoefeningen. Jeannette Paramore zoekt haar op. Ik heb een bas. Dus jij gaat mijn schilderijtje zoeken. Ja. Dat is een rand van bevoren schuim. En daar is dan op een gegeven moment ook een inhammetje in. Ja. En daarachter, daar zie je uh, een beetje doodgroen strookje. En dan kom je bij halmen die bewegen. En er is één halm met een pluim... Die eigenwijzer en brutaler en donkerder is dan de rest. Die steekt er een beetje bovenuit en die buigt ook dieper door. Zie je hem? Ik zie een pluim die dit zou kunnen zijn, ja. Daarachter, als die wind hard waait en die pluimen die buigen... dan zie je daarachter ook een beetje haar verschijnen, soort bosjes. Dat is mijn langwerperschilderij. Nou, mijn schilderij was, was wat groter. Wat me meteen opviel was een enorme paal in het midden. en Dat is dan zo'n windmolen. Um, Zo'n windturbine, maar zonder uh, wieken allang. Um, dus die staat daar als een monument van een heel, recent, uh, heel recent verleden. Kennelijk is dat alweer over. Daarachter heb je een dijk. En daar kan je net overheen kijken. En dan zie je een afgestompte toren van een, van een dorpje. Wat kennelijk verderop in die polder ligt. En je ziet wat bomen die, die scherp zwart tegen de witte wit grijze lucht afsteken. En daarboven. Een beetje een uh, vaal, staalblauw van de hemel. Er spreekt een hele geschiedenis uit. En ja, dat verhaal, dat is voor mij eigenlijk belangrijker nog dan, dan het schilderij wat ik er nu van zou kunnen maken. Ja. Ieder plaatje wat je, wat je ziet, um, we proberen dat zo objectief mogelijk te beschrijven. We proberen echt de, de verschijnselen te laten spreken. Mm -hmm. Maar die gaan dan ook meteen spreken, want we, we zijn niet on, onbevooroordeeld. We hebben meteen, hey, op het moment dat je een dijk ziet, dan zeg je van well, hé, hey, maar waar komt dat water dan vandaan wat tegengehouden moest worden? Mm -hmm. En uh, hoe lang bestaat die dijk al? En is die, is die nog wel stevig genoeg? Al dat soort van gedachten die komen meteen op en die leiden je naar een. Iets wat, ja, wat, wat hoort bij het wezenlijke van, van dit landschap. Ik denk dat iedereen zijn eigen innerlijke landschap al meeneemt. Dat je, je kunt niet naar een landschap kijken zonder dat je andere landschappen daar ook in meeneemt. Of ja. zonder dat je je eigen voorkeuren uh, meeneemt. Of je eigen van ja, maar Daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Maar ik leer ook van jou. Ja, op het moment dat jij zegt: van die, die rietpluim die zegt mij wat, die, die is wijs. Mm -hmm. Ik denk: wauw. Als, zou ik zomaar eens kunnen kijken, hè? dan um, ontvouwt het landschap zich op een andere manier. Ja. Aan, en dan kan ik dat misschien later ook op, aan andere mensen weer op een andere manier vertellen. Dat het meer eigenheid heeft of ja. meer um, bezieling of hoe je het ook zo, uh, zou willen noemen. Dus stel dat jullie allebei naar hetzelfde stukje hadden gekeken... dan waren er ook twee verschillende verhalen uitgekomen. Totaal verschillende verhalen ja. kunnen eruit komen. Ja. Ja. Ik stel voor dat we gaan lopen, want het is hartstikke koud... Ja, we hebben iets bedacht waar jij zometeen ook aan mee gaat doen. En dan okay. kunnen we nog meer merken dat drie verschillende mensen drie verhalen. Het is een andere oefening. Nou is het grappig dat jullie allebei wetenschappelijk zijn opgeleid... dus jullie hebben geleerd natuurlijk hoe je naar, je naar het landschap... naar de vegetatie, naar de vogels, noem maar op... Uh, zou moeten kijken hè, op een wetenschappelijke manier. Zit dat nou niet jullie niet in de weg als jullie om je heen kijken... Anita? Nou, ik vond mijn studie werkelijk te gek, maar ik ben een wetenschapper van niks. Ik kan op wetenschappelijk onderzoek, ik pak het niet goed aan, ik voetnoten, kan ik niks mee en zo. En later, toen ik uh, als ontdekkingsreiziger werd, keek ik nog steeds niet als een wetenschapper... maar ik merkte wel bij het beschrijven van dingen en ook bij andere culturen te raden gaan hoe zij het landschap ervaren dat ik toch steeds weer terugviel op mijn wetenschappelijke opleiding. Omdat ik dacht, ja, je kan persoonlijk wel iets vinden... maar dat hoort bij je fantasie of je beleving, maar dat is niet echt. Goed, nou, we staan nu op het besneeuwde okay. ijs hier. We gaan zo met de, met de ruggen naar elkaar toe... en dan ogen dicht, tot ik zeg openen. Dan gaan we in vier richtingen, nemen we dan een foto met de ogen, zal ik maar zeggen. En daarna hoor je wel verder. en omdraaien naar elkaar. En willen jullie dan zelf kijken... in welke richting je we dan het liefst gaat lopen? Of... Mag ik beginnen? Ja. Ik vond deze richting waar ik nu naartoe kijk... vond ik het meest boeiend. Omdat je hier zo mooi de overgang ziet van het water... of van het ijs dan nu, hè. Met zo'n beetje die grillige oever. In de verte zie ik een, een soort van vuurtoren. Die maakt me nieuwsgierig. En dan nog verder... Zie ik daar het silhouet van, ja, wat is het? Uh, Diemen Amsterdam. Ik, uh, dus, dus ja, er valt voor mij veel te beleven als ik die kant op ja. kijk. Dat is het eigenlijk. Okay. en Bas? Ik was enorm getroffen door het licht op het ijs en de sneeuw aan deze kant. Met op de voorgrond het ongelooflijk heldere van het sneeuw op het ijs en dan die rietkraag achter en daarachter weer. Een een rijd, hè? Daar zou ik graag een eentje verder in gaan. Oké. Okay. <laughs> het is wel grappig. Ik heb weer een andere richting. Oh. Ja. <laughs> Namelijk deze. En die is vrij kalig. Dan zie je het meer. en ijs. Een heel dun strookje riet. En daarachter het niets. Huh? <laughs> en op een of andere manier ben ik van het niets. Dus het is heel uh, boeiend om als je het over landschap hebt en wat dat doet... dan zie je dat het wel degelijk invloed heeft waar je tegenaan kijkt. ja. Yeah. Ja, en dat je dan ook je eigen belezing mee hebt ja. Dus, hè? Ja, heel erg leuk dat we alle drie een andere kant ja. op gaan. Dus... Het leuke is dat je, die oefening die we net deden... je kan zeggen van, nou, dat gaat puur op het, op het gezicht, op het visuele. Maar wat mij aantrekt in die richting... dat dat niet zozeer is wat, wat ik zie alleen maar... maar ook wat ik voel in mijn, in mijn hele ja. lijf. Ja. Dus je kunt zeggen van, nou, dat is een gevoelswaarneming... maar het is ook een waarneming met zintuigen ja. die je daarvoor gebruikt. Ja de manier waarop wij proberen naar het landschap te kijken... nu, waar we gewoon nog niet goed in zijn... Of, is wel zo van... laten we het respect... Tonen. Laten, we, laten we het laten zijn zoals het is. Ook als het eventueel hier een, een dijk verzwaard moet worden. Mm -hmm. ja, wat is eigenlijk de kwaliteit nu? Wat is, wat is het wezenlijke? Kunnen we erachter komen? Kunnen we een verbinding bouwen met dat, met dat landschap? In plaats van meteen heel instrumenteel aan de gang te gaan... Ja. en te denken, hop, die schop erop. En We pakken wel een, gewoon een kaart, een, een civiel-technische kaart... en ja. dan weten we hoeveel veen eronder zit... en wat voor palen we erin ja. moeten slaan. Mm -hmm. wat, ook, wat ook gewoon belangrijk is, dat zijn belangrijke dingen... Maar er is ook nog een verhaal van die duik. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even de beschutting ja. van de auto. In. Nou, is het zij of niet? Ja, heerlijk. Ja. Met een, een kaart in de hand, precies. Vertel nog eens: deep mapping. vindt vind het een mooi woord, maar wat betekent dat ook alweer? Ja? ja, van alles ongeveer. Maar zeg maar een biografie van het landschap. Dus het is een. Uh, zeg maar, met, uh, met de gewone kaart als uh, uitgangspunt kan je dan ook. Andere dingen in dat landschap duiden dan alleen maar dat wat je ziet. Die dingen die we net hebben gedaan, die oefeningen, dat zie je niet terug uh -huh. op die kaart. En uh, dan gaan we nu uh, kijken of we daar een uh, beginnetje voor de Bosatlas uh, een <laughs> nieuwe stijl <laughs> kunnen maken. Het was vooral de, de, wat mij opviel in de in de, in de in de vlakken, ook in die oefening van het schilderij maken. Het is, ik zou daar inderdaad een, een, een, een gele rand willen tekenen en een blauw van het, van het ijs. Maar ik zie ook de lijnen in dat landschap. En dat riet op een of andere manier. En als je dan bij dat meer komt, bam, dat ver kunnen kijken. Maar hoe kan ik dat pakken hier? Ja. Wij denken bij kaart aan een platte kaart op papier. Maar je kunt echt ook... een, een Soundscape, zoals het heet. Dus je kunt ook in geluiden weergeven. En zelfs nog op hele andere manieren. Maar goed, we gaan het nu met een kaart doen. Mm -hmm. En de verhalen die daar klapelijk bij horen. Die kun je dan. Je kunt een symbool bedenken daarvoor. Ja. Snap je? En dan zet je dan op die kaart. En dan, als je daarnaar verwijst. kan die ander je het verhaal vertellen wat daarbij hoort. Dus dan krijgt het al. Uh, dan de laag die er overheen gaat liggen. is de ervaring mm -hmm. van de personen die hier ooit geweest zijn. Ik, ik zweer echt over vijf jaar is deep mapping ingeburgerd. Ja, voorspellende woorden van Arita Bayens over deep mapping. Zij deed dat met Janet Paramoor. Wij gaan even luisteren naar Ster en Nieuws en zij dan zo direct uh, terug met de ijsvogel. Tot zo. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT met deze week. Xi Jinping, de nieuwe maal. Italië, van Mussolini tot Berlusconi. En... Ja, dit wordt de mensen. Dit zijn de dafjes. Daf, de trutterschudder met het pintere De dafjes, die gaan met de noodgang en die gaan er enorme klappen. OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. MUZIEK